2 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Bij Holland Casino verdwijnen de komende twee jaar zo'n 450 banen. Volgens het bedrijf zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk. Holland Casino heeft al jaren last van dalende bezoekersaantallen en dalende inkomsten. De afgelopen jaren verdwenen bij reorganisaties al 800 banen. Er gaan geen filialen dicht, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Er zijn 14 vestigingen van de Holland Casino die blijven open. Wat wel gebeurt is dat openingstijden in die vestigingen zullen veranderen. Dus de restaurants zullen bijvoorbeeld niet meer tot twee uur s'nachts open blijven. Het moet allemaal veel efficiënter. Sommige tafels zullen ook niet meer tot heel laat open blijven. Dat, ga je, dat gaan de klanten van de Holland Casino dus de komende jaren wel merken. Bij het staatsbedrijf Holland Casino werken nu nog 4100 mensen. In het regierakkoord van VVD en PVDA is afgesproken dat het gokbedrijf wordt verkocht. Holland Casino benadrukt dat de reorganisatie niets met een overname te maken heeft. Minister Schippers wil bekijken of ze met andere landen afspraken kan maken... over de prijzen van geneesmiddelen. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Deze zomer ontstond discussie over de prijs van geneesmiddelen... voor de ziekte van pompen en fabrie. Die middelen kosten tussen de 200.000 en 700.000 euro per patiënt per jaar. Fabrikanten maken nu in elk land afzonderlijk afspraken over de prijs. Minister Schippers hoopt dat gezamenlijk optreden leidt tot lagere prijzen. Forensisch deskundigen hebben monsters genomen... van de stoffelijke resten van de Palestijnse leider Yasser Arafat. Ze willen meer duidelijkheid over de doodsoorzaak. Arafat overleed in november 2004 in Parijs. Als doodsoorzaak werd genoemd een hersenbloeding na een darminfectie eind vorig jaar werd besloten tot een onderzoek... nadat Zwitserse artsen op kleding van Arafat... resten van het radioactieve materiaal polonium hadden gevonden. De berichten leiden tot speculaties dat Arafat is vergiftigd. De twee straatracers die zwaar gewond raakten... bij een verkeersongeluk in het Belgische Bree... liggen in een ziekenhuis in Eindhoven. De Eindhovenaren lagen eerst in een Belgisch ziekenhuis... maar gingen daarna op eigen verzoek naar Eindhoven. De Belgische justitie en politie zouden daar niets van hebben geweten... De mannen zijn niet gearresteerd, maar worden wel verdacht... van onopzettelijke doodslag en kwaadwillende verkeersbelemmering. Het ongeluk met de auto's gebeurde zondagochtend. De Nederlanders raceten met hun auto's tegen een Belgische auto. En twee inzittenden uit die Belgische auto die kwamen om het leven. De chauffeur van de auto is aangehouden. Het weer in de kustgebieden, de grootste kans op een bui. Het is ongeveer 9 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en enkele zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden komt er een enkele bui voor. En het wordt een graad of 8. AWB Verkeersinformatie bij een korte file op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Rosmalen, 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Waar wil je als samenleving lange termijn...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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, ik heb nooit wat gezien en ik heb nooit in mijn wies gek gedaan. Zeker niet. Wat, Waarom zou ik dat moeten toegeven? Dat durf ik uh, onder eerder of hoe dan ook te verklaren, dat is geen enkel probleem. Wat daar heb ik geen zin in. Heb ik geen behoefte aan om daar wat over te praten? Nooit. Never. Mogen ze mijn uh, been afnemen als ik uh, lief. Ik... Ja, je wordt in het uh, verdachte oog gestopt, uh, dat zal altijd blijven. Ja, aan deze journalist Arjan Schouten gingen jouw telefoongesprekken met wielrenners ongeveer zo? Nou, dat is wel vergelijkbaar, ja. Ik ja. Het zo beluister. Ja, want jij vroeg alle Nederlandse polvielrenners van rond 2000... of ze doping hebben gebruikt. En we, we praten zo meteen over jouw ervaringen. Er is weinig aandacht voor, maar toch hebben veel mensen ermee te maken... een partner of andere naaste die verslaafd is. Een nieuwe film moet helpen het taboe te doorbreken. Bij ons te gast een ex-verslaafde, ex-topsporter, Jan Ikema. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. En zijn partner, Geertje Koolman, ook hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Dank je. Uh, wist u eigenlijk dat Jan verslaafd was toen u een relatie met hem kreeg? Uh, nee, dat wist ik niet. En, uh, we hebben ongeveer uh, anderhalf jaar samen geleefd uh, toen ik erachter kwam dat Jan verslaafd was. En uh, wil je weten waarom, hoe dat ging? Ja. Uh, Jan die werd uh, achteraf is dat uh, hij had steeds minder geld om drugs te kopen. Dus hij was van vrolijke uh, uh, man vol met uh, werklust. En grapjes werd hij uh, heel moe omdat hij uh, zijn drugs niet meer kon kopen, te, te weinig geld had. Dus hij lag altijd op uh, bed en werd heel depressief. Dus hij veranderde, zijn karakter veranderde. En dat hield ik een beetje bij. En daar heb ik hem een keer naar gevraagd. En toen kwam, na anderhalf, twee jaar, kwam eruit van: uh, Ik gebruik elke dag. En uh, ja, dat, toen viel het wel op zijn plaats. Alleen ja, ik had dit nooit verwacht. Nee. Oké, okay. straks de rest van het verhaal. Ja, dierenbeulen. Die zijn vaak ook agressief naar hun vrouw en hun kinderen. Dat blijkt vandaag uit nieuw onderzoek. We praten daar straks over met uh, Yvonne Matser. Welkom. Dank je wel. En helemaal Pleij, met jou gaan we in onze historische rubriek uh, praten over Finex-wijken. Want dat blijkt een veel betere plek te zijn om te wonen dan de meeste mensen denken. Ja, dit is een heel verrassend hè, rapport van... Uh... Het uh, Culturele en Sociaal Planbureau en, uh, die laat tegen elke opinie in... want Finexwijk is een soort scheldwoord geworden. Ja. Daar had ik zelf ook zo'n beeld van. Ik dacht ook dat dat prefab uh, blokkendozen waren... die in één dag werden neergezet. <lacht> nou ja, de meest extreme beelden bestaan ervan. En dat is gewoon helemaal niet waar. Gelooft u dat Nederlandse wielerploegen schoon schip gaan maken? Geef uw mening op onze website, dit is de dag.nu nu... of reageer op Twitter en dan de hashtag DDD. Op dit moment praten de drie Nederlandse wielerploegen met wielrenbond KNWU... over een commissie die dopinggebruik door Nederlandse wielrenners gaat onderzoeken. Aron Schouten, sportjournalist bij TD. Je heeft samen met de collega Alle Renners gebeld... die in de periode 1998 tot 2005 hebben gekoerst. Hoeveel mensen hebben jullie gesproken? Um, ik heb ze nog even teruggeteld na de afloop. En het, uh, het schijnt om 50 te gaan, waarvan er... Uh, uh... Ja, nog eens drie bijzitten. Uh, of waar drie bij opgeteld moeten worden die niet meewensen te werken en twee die we niet bereikt kunnen hebben. Ja, dus 55 heb je heb je contact ja. met. Waarom, ja. waarom zijn jullie ze gaan bellen? Um, nou ja, goed, het USA-rapport uh, dat uh, kwam ik denk een maand geleden naar buiten, rondom uh, dopinggebruik gebruik van Lance Armstrong en de US post ploeg um, daar praat je over op de redactie, daar filosofeer je over. Er werd een soort beeld opgeroepen dat in die periode... het hele peloton, of 98% of 80%, aan de doping zat. Uh, wat kan je daarmee? Volgens mij kan je dan maar één vraag stellen. En dat is, heb je doping gebruikt? En dat hebben we dus ook gedaan. Ja. ja. En ze zeiden allemaal nee, hè? Ja, daar komt het wel op neer. Was er echt geen één die ja zei? Uh, nou, anders hadden we dat ongetwijfeld opgeschreven als dus ik ah. met ja had gezegd. zei ik ja, dus uh, zijn we jou, maar dat hebben we maar niet opgeschreven. Nee, nou ja, maar goed, nee, nee. ik neem aan dat je ze allemaal gelezen hebt. Uh, er zijn uh, mensen geweest die om uh, um, uh, uitstel hebben gevraagd voordat ze een antwoord gaven. Er is iemand die, uh, die zegt ik zou nee kunnen zeggen, maar daar voel ik me heel ongemakkelijk bij. Er is iemand die een heel lang verhaal heeft, uh, Karsten Kroon, maar uiteindelijk eigenlijk geen nee zegt. Uh, ja, ik wil er niks mee beweren, maar uh, um, als je niks te verbergen hebt, kan je volgens mij gewoon nee zeggen. Ja. Had, je, had je dit verwacht, dat echt iedereen nee zou zeggen? Nou, het is eigenlijk een idee geweest van uh, collega Alexander. Uh, toen was gelijk mijn, uh, uh, ja, mijn weerwoord van... Uh, stel nou eens dat we straks 50 nee's hebben. <laughs> ja, daar hebben we wel over gesproken. Want je weet, zo is het wielrennen. Uh, dat, die ontkenning die bestaat gewoon heel erg. en. Ja, moet je daarvoor weglopen? Nou ja, ik denk als je vandaag die pagina ziet, het zijn 50 nees. Maar achter die nees komen verhalen ja, die toch zeer lezerswaardig zijn, denk ik. Ja. Is het ook een beetje een vorm van revanche op de sportjournalistiek die het verwijt heeft gekregen dat ze veel te weinig aan gedaan hebben? Nee, ja, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk een beetje onzin. Want je ja, moet het, het ook is in de. Een vraag. Ja, ja, ja. Uh, nou, dan antwoord ik nee. Uh... Dat dacht ik al. Maar er zit een verhaal achter. Vertel ja, dat ook ja. maar even. Nou ja, goed, het is, het is, je moet het wel in, in, in het juiste tijdsbeeld zien. Hè? Ik denk, als uh, tien jaar geleden deed ik nog geen wielenjournalistiek, Maar toen was er geen USA-rapport wat je achter je hebt. Uh, de vraag nu stellen is volgens mij vrij logisch... Uh, gezien de ontwikkelingen in, de, in het wielrennen. Er hangt een hele vibe van de waarheidscommissies... en de onderste steen moet boven... en nieuwe sponsors willen een schone grondgarantie. Dan nou, vind ik het niet zo heel raar dat je deze vraag stelt. Wielrenners denken daar soms anders over, zoals je leest... maar ik, ik vind het vrij logisch. Ja, Jannieke, maar jij was schaatser. Is het jou wel eens op de man afgevraagd? Heb je doping gebruikt? Jawel, heel vaak. Heel vaak? Ja. Nou ja weet je, wij komen natuurlijk ook uit een tijd dat, dat, dat, dat spierversterkende middelen... Hè. Ik, ik schaatsen tegen Russen in de jaren tachtig... Uh, ja, daar werd, daar werd misschien waarschijnlijk wel gebruikt. En uh, ze hebben voor mij ook wel eens gedacht: ik was niet echt een technische schaatser. Ik deed het allemaal op kracht. Van, uh, heb je ook wel eens van de verboden middelen geslikt? En? en? Dat heb ik nooit gedaan, want wij wisten er helemaal niks vanaf. Wij wisten er echt helemaal niks vanaf. Wij kregen één keer in de maand kregen wij een neurobion spuit. Dat was al heel spannend. Een neurobion, dat is vitamine, vitamine B. Ja. En dat ja. was wel zo'n beetje het, het, het, het ergste wat, wat in mijn lichaam gekomen maar, maar wist je, was, je zeker dat dat erin zat? Da dat, dat vertelden ze me... Ja. ja, nee, precies, want dat is bij die ja. wielersport dus ook verduurd het geval. Die jongens die allemaal dus op stang zijn gejaagd met versterkende middelen... Het is goed voor je, lekker en zo. Ja. En die dokters die spoten zich zo verder. Ja, dan nou, nou waren wij natuurlijk... Dat was het in onze tijd nog een amateursport. Kijk, naarmate ja. er meer verdiend wordt, ja. dan, dan, dan, dan worden de belangen natuurlijk wel groter. En wordt het N beter georganiseerd, En dan wordt dus het, het beter op. georganiseerd en dan, dan, dan, dan ga je dat ook ja. gebruiken... met het idee van iemand anders moet er niet achterkomen. Anjan, ja. Ja. waren er rotgesprekken om te voeren? Nou, ik kan zeggen dat het niet makkelijk was. Um, de eerste twee, uh, kijk, collega Jeroen Smalen heeft geholpen. Ik had, uh, de eerste die ik aan de lijn had was eigenlijk Michael Bogert, Jeroen Smaal Erik ja. Dekker. Ja. En ja. um, Servas Knaven volgens mij, dat kwam een beetje toen die zaken rond uh, Steven de Jong speelden. Je had, um, had toen toegegeven dat, ja. dat hij gebruikt had en was opge opgestapt bij de Britse wieloformatie Sky. Ja, nou, Michael Bogert is een uh, hele goede vriend van Steven. Uh, Erik Dekker, generatiegenoot en Servas Knaven zijn collega bij Sky. Dus die bel je dan om een reactie. En die hebben we ook toen alle drie de vraag gesteld. En daaruit is, ja, is dit hele, die hele productie gekomen. Maar nee, ik vond het niet makkelijk. Je hebt een uh, gesprek met, uh, met Bogert, die je uh, wel vaker aan de lijn hebt. En uh, um, ja, het is, het, het is natuurlijk een vraag die je deels op privégebied komt, wellicht. Uh, en ja, dat is niet makkelijk om te stellen. Nee, ik, ik vroeg me af, kozen ze niet voor de techniek door uh, off the record tegen je wat te zeggen? Dus gewoon zeggen nee, nee. En ja, hoor eens, uh, ik wil best aan je toegeven, maar off the record. Deden ze dat niet? Nee, nou, er is uh, één iemand geweest die uh, alleen anoniem mee wilde werken. Ja, dat vind ik uh, ja, niet te prijzen. Want, Wie was uh, <lacht> Nou ja. <lacht> laat ik zeggen dat het één van de drie was die nu uh, in de rechte kolom staat... bij Zij wenste niet mee te werken. Kijk, okay. die, die jongens hebben allemaal gefietst, in de spotlights uh, gestaan... en uh, op uh, televisie geweest. En als wij een bepaald tijdsvak afvinken, 98 tot 2005... wat ja, nu zeg maar de smerigste episode is van de wielersport. En wij eh, vragen iedereen die toen op het hoogste niveau acteerde, ja, dan weet je gewoon dat je naam daarin voorkomt. En ik denk dat je er ook niet voor weg moet lopen. En om het dan anoniem te doen, ja, dat is voor mij geen optie. Nee, nee. Nee, maar wacht nou even. Die jongens, oh, sorry, die sorry, niet toch, sorry, sorry. Nee, die jongens die hebben toch. Uh, hele directe consequenties van hun toegeven. Hè? Want daar zijn nu een paar voorbeelden van. Dus die paar die dus wel voluit zeggen van... ja, hoor eens, en die openheid van zaken geven. Mm -hmm. En die worden onmiddellijk ontslagen of die vliegen eruit... en die hebben ook geen carrière meer verder in de wielersport... als manager of weet ik wat. Die worden eruit gegooid. Dus oh, ja, dan schep je nee, weer. Nou, Dat is niet helemaal waar wat je zegt. Nee, maar daar was dat toch gebeurt. een enkel voorbeeld van? Ja, dat is even is enkel Dat gebeurt nu bij Team Sky, ja, maar ik... Ja. ik ik maak me er uh, sterk voor dat, dat uh, het overgrote deel van de wielenploegen uh, nog niet deze werkwijze omarmt. Nee, maar ze geven het nu ook niet toe. Dus ik bedoel, zou er niet een gedoogcultuur moeten zijn? Zoiets van, hoor eens, dat is gebeurd. Maar nu willen we het graag allemaal weten hoe Maar goed, het dat, dat is wat de uh, wielrenunie nu aan het doen is, toch? Ja. Uh, Arjan, die ja. is dan ja. bezig met een, uh, een, een, een waarheidscommissie... mag het geloof ik niet heten, maar wel een onderzoekscommissie. Ja, ja dat is ook een bijzonder verhaal. Uh, een maand geleden toen, uh, was de oorlogstoon bij de KMU uh, wat uh, forser dan nu. Toen was het een waarheidscommissie. de uh, onderste steen moest boven. En nu moest er uh, voor eens en voor altijd de waarheid komen. Nou, vervolgens uh, uh, gaan ze dat onderzoeken en blijkt dat. Uh, nogal wat haken en ogen te hebben. Want wij kunnen helemaal niet wat de Amerikanen kunnen... vanwege het rechtssysteem. Dus, Je kan uh, toen... mensen niet dwingen om onder Ede te verklaren. Nee, nee. nee, dus toen was het geen waardescommissie meer. Toen werd het een onderzoekscommissie. En, en nu blijkt, uh, uh, uh, lijkt de rol van de dopingautoriteit daar beperkt... of misschien wel helemaal uh, niet uh, een rol in te zijn. En het, het, uh, het heeft een heel sterk uh, de geur van dat dat, dat toch een beetje een... Uh, een uh, ja, ik zou, ik zou het gewoon een doofpotcommissie willen noemen. Want als je, daar een, uh, als je daar een bekentenis doet... dan blijft dat binnen die commissie, blijft dat vertrouwelijk. En ik denk dat de Wielenfan daar nooit... Uh Notie van. Nee, maar Herman, het, het ja. komt wel jouw bezwaar tegemoet. dat je, als je zou bekennen, geen werk meer hebt. Ja, maar ik begrijp ook het punt van uh, Schouten in dit verband. van. ja, als je het dus zo op die manier afdekt. dan vind ik doofpotcommissie. vind ik wel een goede typering. Ja, ja maar die, die gaat wel dat een rapport ik ook... schrijven. Ja, waarin staat wat maar er allemaal ik vind aan, dus aan dat... de hand was. Ik, ik. Vind, ik vind dit niet een gelukkige zaak. Ik zou het een veel gelukkige zaak zeggen. van hoor we willen nou echt zo goed. en zoveel mogelijk weten hoe dat allemaal zat. En dan besluiten we dat we vervolgens gaan hebben over hoe bannen we dit uit. hoe kunnen we er zorgen ja. dat dat niet meer die plaats krijgt in de enzovoort enzovoort en we maken schoon schip en dat betekent dat we dus op een gedoogwijze staan tegenover het verleden. Dat betekent dat, dat als je gedaan openheid, hebt dat je wel werk mag houden. Ja, nee, precies. Dat je dat, okay, dat bedoel, je dat bedoel, ja. probeert overbruggen. Is dat, dat wat we aan te letten? ik denk dat dit uh, al een uh, brug te ver is, want er zijn nu weer wat ja. mensen ontslagen. Uh, ja, waarom zou je nu iemand gaan gedogen... en iemand die een maand geleden doping betrapt is twee jaar schorsen? Ik nee, nee het dus, te, dus dat zou je terugwerkende kracht moeten... Nee, maar ik bedoel, ja. ik probeer verder te praten op jouw terechte ja. bezwaar. Dus nee, nee, dat ja, is een doofpot, dat, dat vind ik ook niks. Maar als ik jou zo beluister... Mm -hmm. is het dan überhaupt ooit mogelijk dat het goed komt in de wielersport? Want ik, ik, als ik jou zo hoor, denk ik, nou, ik geloof er niks van. Nou, dan wil ik graag Leon van Bon citeren. Die zegt, keihard roepen dat de wielersport schoon moet worden... dat is een utopie. Hoe harder je roept, hoe harder je je hoofd stoot. En ik denk dat die... Uh, Leon is volgens mij een vrij intelligente jongen. Ik denk dat hij best wel eens gelijk kan hebben. Maar waarom alleen bij wielrennen? Nou, dat is natuurlijk niet alleen bij wielrennen. Nou ja, nee, maar daar nee. kolkt het enorm naar buiten toch. En de, bij uh, atletiek natuurlijk, er zit ja, ook waar? wat schaatsen dan, dan enigszins. Maar het is toch vooral wielrennen steeds? Ja. ja. Dat vind ik toch opvallend. Ja, dat is ook heel opvallend. Maar dat is ook een bepaalde cultuur die bij die sport hoort, of ja. uh, zit. Uh, ja. Hoe dat ook uh, gekomen is, want het zit er al jaren. Ja. Ja. En wellicht zit het ook in andere sporten, maar wielrennen is natuurlijk wel een sport die uh, heel erg in de spotlight staat in Nederland. Waar wij toppers hebben die uh, internationaal meedoen. En atletiek, nou als jij er vier kan noemen, dan... Uh, Zijn het er al op... veel. Ja. Ja, een van de mensen die niet wilde reageren was Jeroen Blijleven, nieuwe ploegbaas ja. bij Rabobank. Wat vind je daarvan, ja. dat hij niet ja. wil reageren? Ja, dat vind ik jammer. Ja, dat vindt uh, het, het, het. Ik denk dat je er nog meer van vindt. Ja, nou, <laughs> kijk, we, we hebben Jeroen Blijlevens gebeld. Uh, ik denk uh, een keer of dertig. Uh, hebben het ook via de, de, de, de, de persmanager van Rabobank gespeeld. En uh, ik krijg sterk de indruk dat Jeroen Blijlevens heel... ...goed wist welke vraag wij gingen stellen... ...en dat hij daarom uh, geen antwoord uh, gaf. Hmm. Uh, nou ja, blijkt dat niet zo te zijn... ...en wil hij morgen nog antwoord geven... ...nou, hij is welkom, dan uh, ruimen we daar uh, wel een kolommetje voor in. Maar is hij maar... nu verdacht voor jou? Nee, nee, helemaal niet. Want ik kan, niks, ik kan niks hard maken. Ik vind het alleen jammer dat hij uh, dat vraagt. Ik vind het jammer dat hij niet meedoet. Nee. Hij is niet verdacht voor mij. Gisteren was er een Nationale wielergalen en daar zei Oud wielrenner Adrie van der Poel dit tegen een journalist van de NOS. Ik denk dat het gewoon een uh, tijdperk is aangebroken om het verleden te laten rusten en naar de toekomst te kijken. Het is uh, mede dankzij de media dat een sponsor als Rauwbank afhaakt. Het is alleen maar spitten in een verleden. En het verleden is gebeurd. Die had vroeger snelwegen waar je 80 mocht rijden, dan mag je nou 120. Ja. Ja, hij zegt hetzelfde bij ons in de krant eigenlijk. Ja, maar ja, dat is toch uh, niet echt uh, dat je zegt... dit, dit is de, het oude wielrennen. Ja, nou ja, als dat uh, het geluid is waarmee je naar de toekomst wil gaan... Uh, nou ja, het zou niet mijn geluid zijn als ik daar uh, aan de knoppen draai in het wielrennen. Nee, jij zegt er moet wel degelijk wat gebeuren. Wat, wat zou jij willen dat er gebeurt? Want die commissie zit nu bij elkaar. Althans, uh, de KNWU, de wielrenunie met de wielerploegen. Wat hoop je dat eruit komt? Nou ja, uh, ik, ik, één, uh, ik, denk, ik denk dat, dat je... Uh, je moet misschien wel accepteren dat de waren nooit boven komt. maar ik denk wel dat je uh, daarna op zoek moet gaan. Maar het beste zou zijn, uh, daar pleit Herman Ram ook voor... Uh, dat je met gelijke middelen kan strijden, zoals in Amerika... dat je, uh, uh, dat je die overheid erin meekrijgt in deze strijd. Dan kan je onder Ede verhoren en, en dan zet het ook echt zo aan de tijd. Dus het denk echt het zwa zwaarste geschut inzetten en dan kan het werken? Nou ja, ik, ik wil er geen heksenjacht van maken, maar uh, ja... Toch ik denk, ik, ik, ik, ja, ja, ik denk dat dit, dit zich zeg maar voort blijft slepen zo. En, en ik zeg niet dat we dit over vier jaar of vijf jaar weer een keer moeten doen. Maar ja, als je echt schoon schip wil maken... Uh, waarom zou je dan niet gewoon de, de, de, ja, de zwaarste instrument, instrumenten die je hebt inzetten? Oké, okay. Ajan Schout, sportjournalist bij het AD. Hartelijk dank. Ja. U luistert naar Dit is de Dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. I Jennifer Page, crush. Bij ons aan tafel zitten oudschaatser Jan Ikema en zijn vrouw Geertje Koolman. Yvonne Matzer, deskundige op het gebied van huiselijk geweld en Herman Pleij. Phoenixwijken, ja, die hebben een hele slechte naam... maar eigenlijk willen heel veel mensen er maar wat graag wonen. Bleek gisteren uit onderzoek. Wij stappen in de tijdmachine met Herman Pleij. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan wij, Herman? Uh, 1966. In 1966 begonnen ze toen al met de bouw van Phoenixwijk. Ja, nee, ze begonnen toen met de bouw van nieuwe wijken. En vooral met uh, denken daarover, hoe je dat nou uh, moest gaan opzetten. Nieuw bouw, uh, en dan vooral uitbreidingswijken. En in 1966 begon men de Bijlmer te bouwen. Dat is ah, ja. eigenlijk de meest beroemde en al heel snel... meest beruchte uitbreidingswijk in Nederland geworden. Met de prachtigste idealen gebouwd. Er zaten zelfs gedachten van Le Corbusier achter, hè, achter de Bijlmermeer. Van een strikte scheiding tussen woning, werk en recreëren. He, dat moest strikt gescheiden worden en dan in een soort honingraadachtige combinaties met elkaar verkeren, veel interactie zou je daardoor krijgen, enzovoort, enzovoort. Nou, binnen tien jaar werd dat geassocieerd met, met sociale onrust, met, met misdaad, enfin, noem maar op, alles wat er maar mis kon gaan, dat ging daar mis, en daardoor is dat dus ook spreekwoordelijk geworden voor nieuwbouw. Ze zijn inmiddels met renovatie bezig, enzovoort, enzovoort. Nou goed. Um, gisteren, is, ja, even zeg even, gisteren is er een rapport dus van het ja. Sociaal en Cultureel Planbureau uh, uitgekomen, waaruit blijkt dat die slechte naam, die jij net al schetst bij de Bijl, maar dat die eigenlijk niet zo klopt voor de Finex-wijken. Toch hebben we er allemaal mening over. Laten we even luisteren hoe dat dan zo'n beetje klinkt. In een Finex-wijk wil je nog niet doodgevonden worden. En de wijk Passenwaai in Tiel. Helemaal volgestouwd met van die, laten we zeggen, 10 met 10 meter wipkip uh, uh, speelplekjes. En dat huis, dat staat aan de vlierbest 8. Finex-wijken dreigen achterstandsbuurten te worden. Passenwaai. Voor pubers is helemaal niets geregeld. Vlierbest 8. Ghetto's in wording. Natuurlijk wil ik, net als jullie weten... Wat is een passewaai? Snap je? Is dat de bloem? Is de schilder? Is de level van Angry Bird wat we nog niet kennen? Ik weet het niet. Nou, ja maar ja, Dat is ook zo'n beetje wat beeld. jij schetste net, hè? En het is vooral ook bevorderd in uh, literatuur en in de film, hè. Want dat werkt misschien nog wel het sterkst beeldvormend. Uh, bijvoorbeeld die Phoenix wijken zijn vaak decor geworden... of plekken voor de thrillers en al dat soort uh, televisie, series, films enzovoort. En literatuur, hè, die populaire boeken van uh, mevrouw Bezas... die heeft twee boeken geschreven over Phoenix vrouwen En dan krijgt dus ook dat bizarre beeld uit... van mensen die zich volkomen te platter vervelen... en vrouwen die alleen maar drugs, drank ja, en, en overspel en bedrijven. Ja, in heel veel geweld in Felixwijk wordt ja. altijd gesuggereerd. Is dat ook zo? gesuggereerd, maar, maar? Uh, daar, nou ja, kan, daar zijn geen cijfers over. Nee? nee, nou precies. En dat is dus toch het indrukwekkende. En ik trek mij dat zelf ook aan, hè, want ik had ook dat beeld van volstrekte eenvormigheid, saaiheid. Dus dit, werkelijk, dit is een soort schuldbekend begrijp je? Ja, nee, ik ja. gooi het er allemaal uit. Okay. Uh, maar nodig. Nee, maar daarom is het zo leerzaam. Omdat je kunt zien hoe sterk beeldvorming werkt en elkaar doorgeven. Cabaret speelt er dus. Hè. We hebben net die fragmenten gehoord. Dat werkt ook altijd heel sterk beeldvormend. En dan komt gewoon het CBS. En, of het uh, sociale en cultureel plan. En die doet van 1998 tot 2010 onderzoek. En die hanteert de cijfers. En die zet het allemaal keurig, keurig wetenschappelijk onderzoek. En die stelt vast dat mensen over het algemeen daar heel gelukkig zijn. Ja. Ook zelfs recente beeldvorming. Hè, van een half jaar geleden stond in het parool ook zo'n verhaal over Eiburg. Dat is een finex, Finex-wijk. Eiburg eh, bij Amsterdam. Dat daar ook van alles misging. Dit en dat. En vooral veel scheidingen. Mensen waren daar aan het scheiden op rij. Nou, dan blijken gewoon de cijfers te liggen. dan blijkt het scheidingspercentage in dat soort wijken beduidelijk lager te liggen dan het landelijk gemiddelde. Dus dat, dat klopt, klopt gewoon niet. allemaal. Even aan niet. tafel is er misschien iemand hier die in de Phoenixwijk woont en dat ook nog durft te zeggen. Nee, nee ik, we, hebben wel, we hebben wel in de Phoenixwijk gekeken naar een nieuwe ja, woning. Ja, en waarom maar uite niet? Uiteindelijk zijn we in een hele mooie jaren 30 woning uitgekomen. Oké. Okay, en waarom ja. niet voor die Phoenixwijk gekomen? Toch de sfeer en de zolder in de kelder en die was in de Phoenixwijk niet te vinden. Oké. Okay. Nou ja, ja de, de, bo, daar, dat is nou meteen <laughs> ook het aardige dat je hieruit hoort dat er in die Phoenixwijk ook een heleboel variëteit is. Het is helemaal niet eenvormigheid. Er is architecturale spannendheid. Er zijn allerlei experimenten, er is veel groen. Wat volgens mij het belangrijkste is in die Finex-wijken... is dat ze eh, weer uitgaan van de eensgezinswoning. En dat was verdwenen in dat Bijlmer-experiment. Ja, en wat ook in het Wat hebben ze, daarvan, hebben ze iets van geleerd? ze iets van geleerd? Dat het feit dat die Bijlmer ja. op een gegeven moment helemaal. dat daar echt, inderdaad echt ja. niet goed ging? Wat, wat is er toen veranderd ja. in die wijken daarna? Nou, precies. Er was een ander uitgangspunt. Uh, het wordt nogal eens verward ook met de zogenaamde bloemkoolwijken. Dat is ook een type wijk uit de jaren 70 en 80. Dat is na de Bijlmer ontstaan. Dat zijn die woonerven. Je hoorde net in dat cabaret dat ze dat allemaal door elkaar halen. Hè? Dus ook die Finex-wijken. Want die, dat zijn die woonerven met inderdaad die onmogelijke adressen, weet je ik woon op Karbonkel nummer 6. En dan zoek je je helemaal suf voordat je zo'n nummer hebt gevonden. Nou goed, ook die gingen... Dat is eigenlijk zijn die, die bloemkoolwijken, zo heet het, noemen Waarom ze dat officieel. Waarom heet die wel zo? Nou, doordat ook weer eh, die honingraadachtige structuur... Oh ja, ze niet niet rechte wegen, maar allemaal gezellige oogjes. Nee, dus allemaal woonerven. He, oh ja. En die zijn ook zeer gelijkvormig. He, die zien er overal hetzelfde uit in Nederland. En die, het zijn een soort platgeslagen Bijlmerwijken. Waar de Bijlmer dus in die hoge flats ging, tien verdiepingen. Hebben ze dat weer plat? Hebben ze dat? laagbouw van gemaakt. Maar nog steeds dat concept van niet heel duidelijk onderscheiden eensgezinswoningen. Het zit allemaal zo tegen elkaar geschakeld. Het is dat gedachte, uit, uit de jaren zestig natuurlijk, van dat je een beetje in commune leeft, woonerf met elkaar leeft. Nou, dat is voorbij. En die Phoenixwijken hebben nu als groot voordeel dat ze het concept van de eensgezinswoning hebben teruggebracht. En dat is heel aantrekkelijk met veel groen. Het uitgangspunt was, er moeten winkels zijn, er moeten winkelcentra zijn, want dat werd zo gemist in die vorige wijken. Er moet veel groen zijn. Er moet, je moet ook vlak bij de stad blijven. Het was ook gedacht he, in het concept, en dat komt ook uit, dat is ook uitgekomen, van dat je dat platteland een beetje moet beschermen. Want je kreeg een Nederland dat volgebouwd werd in de polder mm -hmm. met allemaal van die nieuwbouwwijken. Nee, je moet het bij die steden houden, want die finexwijken liggen bij stadskernen. Nou, die blijken ineens allerlei voordelen te bieden. Je kunt je auto er kwijt, maar je zit toch ook weer vlak bij een stadscentrum. He, je moet ook veel met de fietsen, met, met de tram mm -hmm. en al dat soort zaken je gebruiken. Maar vooral de woning, het gezin, de burcht is weer terug. De burcht is weer terug. Nee, maar dat precies, dat is zo belangrijk. Nee, maar het is... <laughs> <Of niet. laughs> dan wou ik eigenlijk eens een keer over de middelingen oh, hebben. Nee. Dan word ik weer... Maar goed, kan niet helpen. Maar nee. dat is dus nee, maar dat is heel erg belangrijk. Mm. He, dat in onze tijd is dus die, dat zoeken van identiteit... en vooral die kleinste identiteit binnen je gezin. De erkenning daarvan. Dit is nog steeds het land waar de mensen... s'avonds in hoge mate de gordijnen openlaten van hun huizen. Dat vinden buitenlanders onbegrijpelijk. En je ziet dat in Phoenix-wijken, in stadcentra, in dorpen. Noem maar op. En het is dat is heel opvallend. Het betekent niet dat je van harte welkom bent. Dat denken buitenlanders dan. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Uh, maar het is dus uh, uitstralen. Laten zien van kijk hier, ik zie hier woon ik. Ik heb het zo voor elkaar. En dat is ook precies de sfeer die in die Phoenix weer zich ja. ontwikkelt. Jonge gezinnen. Komt dat, gaat dat vooroordeel dan nog een keer weg, denk je? Nou, ik bedoel, dat, is, dat mag je toch hopen. Dat nu dat zo, en dat gaat niet weg omdat zo'n rapport er nu ligt. Hè, dat geeft publiciteit eraan. Maar het gaat natuurlijk vooral weg omdat er steeds meer mensen... die tevredenheid uiten en laten blijken. Het, die wijken, je hebt bijvoorbeeld hele goede voorbeelden. Dat, dat uh, Vathorst bij, bij uh, Amersfoort, Nieuwland bij Amersfoort. Dat zijn hele experimentele wijken die allerlei hele individuele kleuren hebben. Die individuele kunst in die wijken neerzetten. En die mensen hebben ook het gevoel dat ze weer in iets specifieks wonen. Volkomen contrari de gedachten van de rest van Nederland, die dacht dat ze in eenheidswoord zaten hmm. en niet te onderscheiden waren. Ik weet wel waar jouw volgende huis staat. Wat? Ja, dat is een bejaarde huis. <lacht> <lacht> <lacht> Hebben ze een <lacht> Toch die in een Je brengt me op een idee. Maar ik bedoel, dat is inderdaad wel een punt. En, nou, maar ik hou het op het feit dat het dus inderdaad vooral is weer de erkenning van het gezin, het eigen huis van het gezin, dat een eenheid is. En dat dus met elkaar, dus een nieuwe identiteit, in een specifieke wijk kan opbouwen. Goed, na het nieuws van half drie gaan we praten over hoe moeilijk het is... om te leven met iemand die verslaafd is. Dat doen we met Geertje Koolman en uitschaatser Jan Ikema. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Nationale Recherche heeft een man opgepakt... voor het hacken van het computersysteem van het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Na die computerinbraak zijn patiëntgegevens uit het systeem verdwenen. Minister Schippers had eerder al gezegd dat hackers het medisch dossier hebben ingezien van 52 patiënten. Verdachte is een man van 26 uit Nieuwekerk aan den IJssel. Aan slachtoffers van de aangeklaagde neuroloog van het medisch spectrum Twente... hebben verzekeraars al meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd, meldt NRC Handelsblad. De strafzaak tegen de neuroloog begint morgen in Almelo met een regiezitting. Volgens letselschade-specialist Rost... variëren de uitgekeerde bedragen van 250 euro tot ruim een kwart miljoen. Nog steeds komen nieuwe claims binnen. En de NS wil proberen of ook nieuwe treinen met antivries kunnen worden ingespoten. Met het systeem zijn de afgelopen tijd goede resultaten bereikt op oude treinen. In verband met garantiebepalingen... mocht het middel tot nu toe niet op nieuwe treinen worden gebruikt. Door antivries tegen de onderkant van treinen te spuiten... kunnen sneeuw en ijs minder goed hechten... Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel. Oudschater Jan Ikema en zijn vrouw Geertje Koolman, Yvonne Matzer, deskundige op het gebied van huiselijk geweld. En Herman Pleij. En u kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website dag.nu. Uitsgraadse Jan Ikema, winnaar van Olympisch Zilver op de 500 meter. En Geertje Koolman, Jans partner. Deze week uh, komt er een film uit op DVD... over wat het betekent als iemand in je directe omgeving uh, verslaafd is. Uh, Geertje, uw partner is verslaafd geweest. U vertelde er aan het begin al over. U deed er ja. anderhalf jaar over om erachter te komen. Ja. Had u het nooit vermoed? Nee, eigenlijk niet. Uh, de film van uh, Drugsinfo, die uh, he, de, de, ik ook van jou... die gaat over een, uh, een man die aan de drank is. En dat is... Op zich natuurlijk, het drank wordt overal genomen, is ook een druk. Maar dat wordt gewoon gebruikt en je kan het overal krijgen. En uh, drugs zoals speed en coke, da, dat is natuurlijk, ja, daar sta ik ook niet uh, helemaal open voor. Dus dat moest allemaal stiekem. Ja. En, en iemand die ja, verslaafd is, die kan dus een heel uh, ander leven daarbij hebben. Daarom is het ook uh, heel moeilijk om te helpen. Want ja, je moet eerst weten wat er wat allemaal er hand aan de hand is. is. Janik, maar deed u echt uw best om het geheim te houden? Ik deed heel erg mijn best om het geheim te houden, ja. En hoe deed u dat? Uh, door, door zo weinig mogelijk uh, zakjes met speed en koken uh, door het huis te laten slingeren, door daar vaste plekjes te hebben. En, uh, wel in huis? U had het wel in huis? Ja, ik had het wel in huis, maar ik had zo mijn, mijn verstopplekjes. En, uh, Zoals? Ja, bij het bureau, onder het, bovenop de lade, daar lag dan een boek... en daar versneed ik het op en dan snoof ik het af... Ik, als ik veel had, dan verstopte ik het in de schuur of uh, uh, ja, sukkelplaatsjes. Ja. Uh, ik ben daar continu mee bezig. Je bent er ook continu mee bezig dat, dat je niet betrapt wordt, mm. hey, omdat je weet dat het, dat het fout is. Uh, ja, hoe groot was die angst om betrapt te worden? Ja, heel groot. Want uh, vreesde u dan dat ze weg zou gaan? Of? Nou, ik, ik had natuurlijk wel eens verteld dat ik wel eens wat gebruikt had. Hey, je praatte wat omheen, en, maar dat ik het elke drie, vier uur nodig had, dat had ik niet verteld. En als ik het spul gebruikte, dan was ik ook op mijn best. Alleen als ik het niet kreeg, dan werd ik een traak. Op, op mijn best, in de zin van, dan was ik vrolijk en dan had je wat aan. Ja, dan kon ik de dag goed indelen. Dan kon ik de, de afspraken die ik met mezelf gemaakt had, kon ik nakomen. En um, ja, dat, dat ging best wel goed. Alleen als, het, als ik het dan niet kreeg, heel anders dan met, met alcohol. Als je met alcohol als je nou veel neemt, dan word je, word je uh, minder leuk. Ik werd ik, minder leuk als ik het niet kreeg. Dus afkik, afkikverschijnselen. Ja. En die waren, die waren heel heftig. Die heeft Geertje in alle mate meegemaakt. Herinnert u, u zich nog het moment nog dat u het vertelde? Ik herinner me nog het moment dat Geertje tegen me zei. Van, en, en, en, en, want die had op een gegeven moment een notities gemaakt van hoe vaak ik ziek was. En, en, en dat, er, dat er mij weinig uit de handen kwam. En de, die zei toen van. Ja, ik, ik, ik, dit is geen kwaliteitstijd voor mij. Om met jou samen te wonen. En toen wilden wilde ze, wilde, wilde ze bij me weg. En uh, ja, dan, dan begint iedereen wel meer te praten dan hij ooit gedaan toen heeft. Toen dacht u dat is niet de bedoeling? Nee, ik denk van nou, als, als dat gebeurt dan weet ik helemaal niet uh, hoe het... Hoe het uh, ja, ik, was, ik, ik, ik wilde dat niet. Dat was voor mij één groot... Uh, dat, dat was natuurlijk de schouder waar ik op leunde. Ja. ja, dus toen heeft u mij bekend. Ja, toen, ja toen, toen heb ik dus gezegd dat ik, dat ik niet een klein beetje verslaafd was... maar dat ik behoorlijk verslaafd was en dat ik, dat ik eigenlijk geen twee dagen zonder kon. ja. En uh, als ik dat dan deed, dat ik dan hele dagen op bed lag. En toen viel voor haar ook wel het kwadje. En hoe reageerde u, mevrouw Kommen? Nou, in eerste instantie ook wel opgelucht. Want hij was elke keer zo agressief en zo kwaad. En toen dacht ik eerst dat het bij zijn karakter hoorde. Maar als hij kan uitleggen dat dat, uh, dat, dat bovenkomt als hij het spul niet heeft... dan lag het dus niet aan zijn karakter. Maar dan konden we een goede kant uitgaan. Opluchting dus eigenlijk? Ja, eigenlijk wel opluchting. Ja. En dan, wat ga je dan doen? Dan weet je het. Uh, maar dan ben je nog niet afgekeerd. Nee, dan, dan weet je het. En ik heb zelf een hele grote fout gemaakt. Want ik, 15 jaar verslaving. Ik dacht, van, nou ja, toen Jan zei ik ga nu ophouden. dacht ik ook echt, nou dan gaat de knop om. En dan wachten we een paar weken. En dan vieren we feest. En dan is je straks weer de oude Jan. is jou. klaar, ja. <laughs> maar dat is dus dat is niet zo. zo. Nee, dit heeft echt wel drie jaar geduurd. Het, uh, het Voor... bijkomen weer in de maatschappij. Ja, en, en, en, en kon, u, kon u wel echt stoppen meteen? Nee, nee, want ik heb mij vervolgens bij de GGZ gemeld. Uh, toen werd geconstateerd dat ik uh, naast de verslaving ook, ook ADHD had. En toen kwamen ze eigenlijk al gelijk met pillen aan... die eigenlijk weer hetzelfde waren dan, dan Spiet die ik gebruikte. Ik kreeg Ritalin. Oh dus ik zat nu ja. aan de mode uh, nee aan de ritalin. Ja, ritalin negen per dag en negen pillen per dag want dat ging Sorry. ook naar gewicht ik werd ook steeds depressiever ik was uh, dik over de 100 kilo dus ik kreeg heel veel pillen en uh, ja die, die ging ik op een gegeven moment ook weer gebruiken zoals ik uh, de coke en de speed gebruikt had die ging ik snuiven en is die dat net terug ja ja dat werkt wat sneller en, uh, ja, maar door geldgebrek ja, ben ik zeg maar een beetje van de drugs afgekomen ik ging steeds Minder coke kopen en speed kopen en het ik kon gebruik... het niet meer betalen. Ik kon niet meer betalen. Nee. nee. En um, ja, dat dat was. Dus ik heb eigenlijk toen Geertje dacht dat ik eraf was, heb ik nog anderhalf jaar heb ik coke of ritalin en, en speed gebruikt. Ja. En dat wist u wel dat hij dat deed? Of was dat ook, nee, weer, nee, was nee, ook nee. weer geheim? Nee, dat was, ja, geheim. was ook weer geheim, maar ja, zo kwam ik wel steeds... Uh... Ja, Weet je, wij, waren, wij sliepen ook niet bij elkaar. Wij hadden al zo'n uh, verstandhouding van... Uh, je was niet meer elkaars gelijke zoals je in het begin was. He, ik was een hulpverlener en ik, ik kwam van rol naar rol. Maar je was niet meer de gelijke. Je had niet meer de verliefde tijd. Het, het, het rooien van de verliefdheid was weg. We zaten in ijskoud water... En ik dacht, nou, als we eruit komen, dan zijn we weer in de rode periode. Maar dat, dat gebeurt dus niet. Want... Maar dacht u nooit, ik ga weg? Zeker niet toen ja. of voor de tweede keer bleek dat hij niet de waarheid had verteld. Of voor de zoveelste keer. Ik heb nooit gedacht, van, nou, dan, dan, dan is het nu voorbij? Nou, je zit dus in een proces. Ik denk dat dat net zo bij gokken is. Je steekt er heel veel tijd en, en, en, en je hebt er heel veel ingestopt. En je wil zien dat het per dag beter gaat. Dat, ja, en dat ging soms ook een periode beter. Alleen, de, de, de, de afkik van Ritalin, dat was eigenlijk net zo heftig als van het vorige. Dat was echt heel erg heftig. Ja. Ritalin is gewoon ook een, ja, een gecontroleerde amfetamine. Die kan je dan bij het dokter krijgen, maar het, ja, het is... Eigenlijk, eigenlijk net zo erg, zegt u. Ja, ik ja. vind het troep. Ja. Had, u, had u mensen waarmee u erover kon praten of moest u de strijd in een eentje voeren? Nou, we gingen dan wel naar het GGZ, maar daar werd Jan dus ook als volwaardige partner gezien. Ik bedoel, als ik vertelde hoe uh, vreemd hij zijn gedrag was of hoe agressief, dan kwam bijna de vinger van de psychiater omhoog van, ja, maar Jan, zo moet je niet. Maar Jan die was gewoon hartstikke ziek in zijn hoofd en daar werd niet uh, naar gekeken. Nee, maar ik vroeg eigenlijk naar uw rol, werd u begeleid? Nee. U moest nee. alleen doen? Ja. Ja, ik me... moest het niet alleen doen. Ik deed het alleen omdat... Nou, wij wisten ook van niets, ja he? Ik vond het ook allemaal wel heel erg... Uh, zou ik het zeggen tegen een vriendin, een topje van een ijsberg. Dan zou ze gezegd hebben van, nou dit kan niet. Maar aan de andere kant waren er ook wel weer goede periodes. En mensen gaan vaak zeggen van, het gaat zo slecht. Maar ik kon ook niet over de goede periodes nee. praten. Want het ging steeds heen en terug. Dus je vereenzaamt ook nog? Mevrouw van, ja. Ja. ja, Ik herken ook veel uh, uit uw verhaal uh, ja. wat, wat u zegt, van hoe je bij elkaar blijft en afstand krijgt. U, u zit hier elkaar. om te praten over huiselijk geweld, voordat mensen geweld. zich zorgen gaan maken over ja. Ja. Nee, Nee, nee. Ja. maar ik, ik herken veel in het verhaal, ook bij slachtoffers van, van huiselijk geweld. En u ja. noemt ook al het geweld, dus dat zit natuurlijk ja. ook wel in elkaars verlengde. Maar hoe groot het taboe is om daarover te praten en hoe lastig het moment dat je dan aanklopt... of er dan ook echt aandacht is voor, voor beide partijen. Um, uh, systeemgerichte aanpak uh, noemen we dat. Dus niet alleen maar naar de slachtofferkant kijken of naar een plegenkant, maar juist naar het hele systeem. En, uh, ja. Uw ervaringen zijn dan precies omgekeerd. Maar het is eigenlijk heel jammer dat er niet naar beide kanten van het verhaal dan goed gekeken wordt. Nee. Is dat nu beter, denkt u? Nou ja, ja, maar je bent als mens ook een optimist, want na regen komt zonneschijn en allemaal meer verlies spreekwoorden. Je denkt, dit gaat over. Uh, er komt weer een goede tijd en uh, daar klamp je je aan vast. Ja. Het is ook overgegaan, het heeft alleen heel lang geduurd. Kijk, en, en, en wat, wat de drugsinfolijn doet, daar kan je mee bellen, daar kan je, uh, dat is anoniem, daar kan je je vragen voorleggen. En dat had ik toen ook wel gewild. Ja. Dat, dat, er, dat er iemand naar mij luisterde zonder vooroordelen, Zoals zonder vingertjes trim omhoog. De... Zo was dat, trimbos. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Hoeveel jaar heeft het uiteindelijk geduurd voordat u eraf was? Uh, ik ben in 2004 eraf geraakt. Uh, ik, ik was er anderhalf jaar af en toen, uh, toen, toen was ik eigenlijk heel depressief. Ik was anderhalf jaar van de drugs af en toen was ik uh, 100, 125, 130 kilo. Ik zat de hele dag thuis, ik zat op iedereen te mopperen. En uh, ja, vanaf dat moment ben ik gaan praten, zeg maar, uh, over... Want toen wist alleen de buitenwacht het. En toen ben ik mee naar buiten getreden. Toen ben ik televisie gekomen, radio, uh, kranten. Oh ja. en toen, te vroeg? Eigenlijk wel wat te vroeg, ja. En, ook omdat ik zo graag wilde. Ik had inmiddels was er inmiddels achter gekomen dat ik heel veel dingen kon uitpraten. En uh, ja, dat, dat als mensen het wisten, dat er misschien een klein beetje waardering zou komen... van, van wat het is en uh, dat, dat ik het moeilijk had... Oh ja. En ja, zeg maar, na twee jaar ben ik reïntegratiewerk gaan doen. Een jaar. En, en, en toen ben ik heel voorzichtig weer wat met de, met de sport gaan knippen ik wilde weer dingen doen waar ik, waar ik zonder drugs blij van kon worden. Ja, maar uiteindelijk heeft het echt jaren geduurd voordat het over was. Ja, het heeft, heeft ja. jaren geduurd. En, uh... Ik wil even naar de film, uh, Verslaafd aan jou van het Trimbels Instituut. Er wordt gezegd, dat er eigenlijk drie reacties van verslaafd en hoe je kan reageren. Je kan je opstellen als redder, als aanklager of als slachtoffer. En we gaan van alle drie naar een voorbeeld luisteren. In de film zien we hoe een vrouw worstelt met de alcoholverslaving van haar man. Ze komt op een gegeven moment thuis met dochter Sophie. En vader Lars, uh, die ligt dan laafloos op de bank... met een fles, uh, lege fles wodka naast zich. Papa je had beloofd te komen. Nou, maar papa heeft echt iets gemist, want jij was hartstikke goed, He? En ga jij naar nou lekker douchen? Ja. Yeah? Ja, is dit herkenbaar? Nou, ik zwakte het ook wel af. De, de de woorden die Jan zei, of als het niet helemaal goed overkwam bij mensen. Maar deze vader komt dan niet op een balletuitvoering van zijn dochter. En uh, ja, naar de buitenwereld zwak je het wel af. Ja, dus je probeert het geheim te houden. An ja. Andere manier, eh, behulpzaam. En dan zegt eh, Esther het volgende. Lars. Het is vier uur smiddags. En we moeten hier echt iets aan gaan doen. Dit, dit kan zo niet langer. En fatsooneer je nou gewoon een beetje... voordat Sophie beneden komt. Ja, je wordt een beetje de helper. De, de, de, de, de hulpverlener. Ja. Herken je dat? Ja, want... Kijk, kwam ik als hulpverlener bij Jan, dan was Jan ook weer terug aan het praten. De, de, de vierde uh, persoon die ik was, dat was de K-Nou. Ja, ga heb, niet vloeken. Die nee, die, nee die staat er niet bij. Ja, die staat er niet bij. In ieder geval nee. wel iemand die, die boos reageert. Zullen we daar ook okay, naar luisteren? Ja. Waar ben jij mee bezig? Jij zou op de uitvoering van je dochter komen. In plaats van dat je hier zit vol te zuipen. Dit is de eerste en de laatste keer dat ik hier wodka in huis zie. En die wijn voor jou, die spoel ik ook door de klee. Ja, dat is wel een soort van kenauw. Nou, dat, nee, uh, daar kon ik wel tien keer overheen. <laughs> <Ja. hoor. laughs> het viel nog mee. Nee. Ja, vind ik. Ik, ik ga geen rare woorden zeggen. Nee, nee. Alleen de, de rol van mij wisselde. Hè. Je, je, je probeert te overleven. Dus je gaat in alle rollen zitten. Van wat slaat aan? Af en toe praten. Van nou, doe ons dat niet aan. En doe, doe je zoon het niet aan. En dergelijke. En dan op het gemoed. En dan kreeg ik ook iemand terug die dat deed. Maar was ik de kei nou en was ik kwaad? Dan was Jan. In het kwadraat kwam. Ja, wat je erin stopte, kwam er ook bij. Ja, dus ja. dat had allemaal geen zin. Alleen ja, probeer maar eens je woede in te houden. Ja. Maar wat had dan wel effect, Jan? Ja, um, op, op een gegeven moment eigenlijk al alles heeft wel effect gehad. Kijk, ik, ik werd elke week zeg maar, of elke maand werd ik een paar procent beter. Eh, dan werd ik minder kwaad. Ik, ik, ik herkende natuurlijk die kwaadheid, ja. die, die herken ik nu niet meer. Hey, ik, ik, ik, ik, ik heb thuis heel wat doeren en, en ik zelfs dakpannen van het dak afgegooid. En dan moest ik het altijd weer zelf op, opruimen. Dat is <coughs> <en>, uh, <Sorry laughs> ik zo in Dat was ik zo de dag dat bezig. Maar <laughs> dat, heb, dat, heb ik, dat heb ik, godzijdank, niet meer. En uh, dat, is, dat is winst. Maar uh, ja, hoe, hoe, dat, hoe dat bewerkstelligd is, dat, dat is een combinatie van, van heel veel geduld van Geertje. En, en ook, ook dat ik zelf, zelf zeg maar een zinvolle dagindeling krijg. Dat ik zelf ook weer een beetje ging denken, een beetje ging denken aan de eigen BV. Ja, hè, en dat pand. helpt. Ja. Als je weer een belang hebt. Ja, ik, dat, ik weer, dat ik weer nodig gevonden werd. Of, ja. of, zo voelde dat tenminste. En, dat, dat, uh, en, en daar zit ik zeg maar nog steeds in. Ik, ik doe nog steeds plezierig werk. Wat niet weinig verdient. Maar ik ben met jonge mensen bezig. Schaatscoach. En dat helpt. Ja, ik geef zonder lezingen. Zonder dat zou het weer gevaarlijk worden? Nou, zo, zo, kijk, ik moet af en toe eens even dat applausje hebben... en, en, en dat, dat, dat, eventjes die, dat, dat ik iemand kan adviseren. En ik vind dat, dat je het hier heel goed doet. Ja, zo dat, nou, dat ervan... even. Ja, maar ja, dat geeft ja, ja, toch ook een fijn gevoel... dat je, dat je ja. op Radio 1 iedereen kunt vertellen dat het je goed gaat en dat, dat je het met z'n tweeën geflikt hebt. En uh, daar, zijn, daar, tenminste, daar ben ik heel trots op. Ja. Ja, want dat had ik een paar jaar geleden niet gedacht. Nee. Er werd wel eens een keer uh, gesuggereerd van... als je straks uh, maar een klein beetje weer mee kan hobbelen in de maatschappij. Ja. En ik wil ju juist een beetje meer, meer dan dat. Ja. Aan de telefoon is Eva Eerlich van het Trimbos Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben deze film uitgebracht. Wat willen jullie ermee bereiken? Wat hopen jullie dat er gebeurt? Nou, wat wij hopen is het uh, taboe eigenlijk doorbreken. Um, er zijn heel veel mensen die uh, iemand in hun omgeving hebben die verslaafd is... of uh, ja, overmatig drugs of alcohol gebruikt. En heel veel mensen durven daar niet over te praten. Die schamen zich en ja, wij willen dus eigenlijk het taboe doorbreken. Ja, en dat doen jullie door deze film. Um, ja. Stel dat er mensen luisteren die in zo'n situatie zitten... wat zou uw advies zijn? Wat moet je doen als je partner verslaafd is? Nou, ons advies is blijf er niet alleen mee zitten. Dus ga daarover praten met een, ja, iemand in je omgeving... Of en ze kunnen ook met ons bellen, met de drugs-info-lijn of de alcohol-info-lijn. Zij kunnen naar een zelfhulpgroep toe gaan, dus praten met andere mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Of ze kunnen professionele hulp zoeken. Dus ja, er zijn eigenlijk best wel veel dingen die mensen kunnen doen. Ja, er is niet één van die drie die u noemt het beste. Je kan er gewoon uit kiezen. Ja, alles kan ook. Je kunt het ook allemaal naast elkaar doen. Dus je kan aan de ene kant uh, professionele hulp krijgen, maar daarnaast ook praten met uh, lotgenoten. En, en mensen kunnen met ons bellen vaak. Ja, wij hebben een hele lage drempel. Bij ons bellen mensen anoniem. Dus ja, dat zorgt er vaak voor dat mensen tegen ons... eigenlijk voor de allereerste keer hun verhaal vertellen. Ja, mevrouw Kommen, was dat wat vroeger geweest? Een anonieme lijn? Ja, Sorry? Dat, uh, oh. ah, ja dat had ik uh, wel vragen. Zeker gedaan. Ja, ja, was er niet in die tijd. Althans, niet voor zover u wist. Nee, dat bleef... Nee, ik, ik zag ook meer Jan uh, als degene die hulp moest hebben. Dan u, ja. Uh, ja. Ja. En dat, dat was wel het verschil, dat ik dus dacht van uh, dit moet allemaal opgelost worden. En als hij weer beter is, ik dacht er dus echt met liefde te komen. Dat, dat is niet gelukt. Dat is niet genoeg. want nee, Uiteindelijk moet je geluk. ook stoppen met helpen, hè, geloof ik, als partner. Ja, want de partner die kan jou dus heel erg manipuleren, want je bent zijn lief, je bent zijn... zijn en alles. Dus die kan jou manipuleren. En die had uh, beter naar een hulpverlener kunnen. Ja, echt hulp van gaan. buiten halen. En ja. jij moet gewoon partner blijven dan? Ja, dat weet ik niet. Zelfs dat, niet? Ja, ik dat had gewoon, niet? Ik had gewoon een jaar naar een opvang gemoet. Of zo, een half jaar. Ja. En dan hadden we gewoon in een half jaar tijd had je stappen kunnen maken. waar we nu tweeënhalf jaar over hebben gedaan. Ik ging drie, vier keer in de week naar de GGZ. Allerlei, allerlei uh, cursussen gevolgd. Relatietherapie. Uh, maar dat kan gewoon veel sneller als je intern gaat. En uh, dat ben ik later ook wel achtergekomen. Ja, u, uw advies zou nu zijn, uh, uh, uh, kom ermee voor de dag naar elkaar toe... en ga zo snel mogelijk extern om hulp te zoeken. Ja, maak, het niet, maak het vooral niet te makkelijk voor de verslaafden. Uh, laat, hem, laat hem maar gewoon voelen dat, het, dat, het ook, dat je ook grote stappen kunt maken. Ja. Ik, heb, ik heb wel lezingen gegeven in verslavingskliniek... en toen dacht ik bij mezelf... Van, nou als ik hier in zo'n regime, en daar kon je ook wat hoger opkomen... een verslaafd is heel, heel gevoelig voor alles en nog wat... en die wil, wil ze graag manifesteren. Ja, dan had ik me daar zeker ook opgewerkt. En veel sneller dan, dan, dan die tijd dat ik... Uh... Competitie met de anderen ja, ja. had u ja. geholpen. Ja, ja, ja, absoluut. Dank voor jullie verhaal. Graag gedaan. Dat zeg ik ook tegen Eva Eerlich van het Trimbos Instituut. Ja, graag gedaan. We gaan het hebben over uh, mensen die hun huisdier mishandelen... want die plegen vaak ook huiselijk geweld. Dat blijkt vandaag het onderzoek. En vrouwen stellen hun vlucht uit vanwege de huisdieren... Je kunt het je niet voorstellen. Bij ons aan tafel Yvonne Matzer van het Oever van CADERA. De organisatie Achter de Steunpunten Huiselijk Geweld. Ja, wat is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek dat u heeft gedaan? Nou, ik zal nog heel even toelichten. CADERA zit niet achter alle steunpunten huiselijk geweld. steunpunt huiselijk geweld is een landelijk nummer. En, um, ik, als aanvulling op het verhaal van net vind ik het uh, wel goed om te zeggen... dat dat nummer ook gebeld kan, uh, kan worden. Hm. Omdat uh, de problematiek als partner van een verslaafde... maar ook als uh, partner van iemand die geweld pleegt... Er zitten veel raakvlakken tussen deze twee verhalen. Ja. En het taboe rond huiselijk geweld is minstens zo groot. 0995? Ja, dat is het nummer. Dat is de het nummer van Trimbos, ja. inderdaad. Nu naar het onderzoek. Ja. En naar het onderzoek toe, um, um, je merkte ook het taboe op huiselijk geweld is groot. En um, er waren al langer vermoedens dat uh, in gezinnen waarin huiselijk geweld speelt... ook meer dierenmishandeling zou zijn. Daar is in het, in het buitenland ook onderzoek naar gedaan. Um, en nu is voor het eerst in Nederland ook onderzocht of dat zo is. Dus niet, uh, zoals u het net zegt, mm -hmm. hè, is er bij dierenmishandeling huiselijk geweld juist andersom. Is er um, bij, bij huiselijk geweld dierenmishandeling? Precies. Ja. Nou, er zijn uh, 51 vrouwen die in uh, blijf van lijfhuizen, dus opvanghuizen in Nederland verblijven, zijn uh, voor dit onderzoek uh, geïnterviewd. Hen is gevraagd uh, in hoeverre huis uh, dierenmishandeling uh, voorkwam. En uh, dat is vergeleken met een controlegroep van 111 uh, uh, Nederlandse vrouwen met ook een partner en huisdieren. En uh, ja, die, die die uh, uitkomsten zijn uh, opvallend. Ja. Daar uh, blijkt dat 56 procent van de mishandelde vrouwen... dus de vrouwen die nu in de opvanghuizen zitten... maar ook drie vrouwen uit het onderzoek die niet in een opvanghuis zitten... maar wel aangaven in een situatie van huiselijk geweld uh, te zijn... geven aan uh, dat uh, bij hen dieren mishandeld zijn. Ja. En dat ik... is bij de gewone bevolking maar 4 procent. Ja. Zoals naar een voorbeeld luisteren. Ja. We hadden slangen, een hamster en een schildpad. De schildpad heeft hem maar één keer pijn gedaan, maar die is daaraan meteen overleden. Hij heeft de schildpad van drie hoog van het balkon gegooid. Hij wou eerst mij of mijn oudste dochter slaan. Toen rook hij het aquarium en werd kwaad op de schildpad. Toen was die aan de beurt. Ja, dat klinkt echt verschrikkelijk. Ja, dit is ook een... een, een deze, dit is een van de casussen die, die inderdaad... in het onderzoeksrapport ook uh, beschreven uh, staan. Um, het, het, het huis... Uh, dierenmishandeling naar de dieren toe... Uh, wordt gepleegd. Uh, met name honden en katten zijn daar slachtoffer van. Mm -hmm. Maar wat je ook ziet is dat... Um, uh, dieren worden ingezet als uh, chantage. Dat, um, ik zit hier even uh, te kijken. 11% van de vrouwen die geeft aan dat hun partner... Uh, het dier heeft ingezet als wapen. Dus een hond uh, uh, op... Uh, haar heeft afgestuurd, ja. uh, op het moment dat ze niet luisterde. Maar ook 33% van de vrouwen geeft aan uh, dat een dier als chantagemiddel is ingezet. Ja. Als jij nu niet uit die badkamer komt, dan uh, sta ik hier met uh, uh, de kat op de gang... en het mes in mijn hand, ja. bijvoorbeeld. En uh, die casussen die zijn wel heel uh, schokkend. Ik heb ze gelezen, ik ben daar echt van onder de indruk. Vra vrouwen stellen dus ook nog wel eens uit, uh, uit om uit huis te gaan... Ja. om die dieren te beschermen. Daar ja. hebben we ook een, een voorbeeld van. Laten we even luisteren. Mijn ex die zei dingen als, uh, ik zal zijn keel doorsnijden en hem voor je raam hangen. Of ik trap hem dood. Ik steek hem. Ik heb drie maanden het vertrek naar de opvang uitgesteld... omdat ik bang was voor de veiligheid van mijn hond. Uiteindelijk kwam ik bij de politie vanwege huiselijk geweld. En die zei, je, je hebt een keus, je kind, want ik was toen zwanger, of je hond. Ik heb toen voor mijn kind gekozen... Maar dan wou ik wel dat de hond uit huis geplaatst zou worden. En dat hebben ze toen gedaan. Ja, mevrouw Matzer van Cadera. Die vrouwen die stellen dus hun eigen veiligheid op de tweede plaats... omdat ze willen voorkomen dat hun dier iets overkomt. Ja, 41 procent van de vrouwen geeft het aan dat ze de vlucht uit hebben gesteld. En dat is van drie weken tot tien jaar. De Zoran? periode waarin ze de vlucht hebben uitgesteld. Maar waarom neem je de hond dan niet mee? Nou, dat is op dit moment niet mogelijk. Uh, in één situatie was het wel mogelijk. Er ging het om vissen. Maar in alle andere situaties... Uh, in, maar je kan je uh, hond toch ook meenemen als je vlucht? Of je uh, ja, als je, of, als je vlucht uh, uh, kun je een dier meenemen. Maar zodra je gebruik wilt maken van uh, uh, blijf van lijfvoorzieningen. Dan, dan want er zijn geen dieren huisdieren welkom. Huisdieren daar uh, nu niet uh, toe. Uh, maar dan gestaan. breng je dieren uit asiel en dan ja. ga je zelf naar de... Nou, u moet zich voorstellen dat uh, uh, slachtoffers van huiselijk geweld uh, vaak ook... Al, he, allerlei andere redenen hebben om die vlucht maar uit te stellen. Mm. Um, en op het moment dat ze daadwerkelijk gaan vluchten is de situatie vaak zo dringend en zo schrijnend dat er vaak nauwelijks nog tijd is om, om überhaupt aan iets uh, te denken, okay. om mee te nemen. Ja. En ja een huisdier komt daarbij vaak wel op de laatste plek, maar het lastige is, he, huisdieren hebben een hele belangrijke rol in een mensenleven. He, um, uh, eigenlijk voor iedereen. Ik weet niet of, of jullie ook uh, huisdieren hebben een cavia. zelf. Een kavia. Een Oké. Okay. Nou, Twee katten. Ja, he, moet je... Moet je met je voorstellen dat je eh, nee, niet meer maar, zet... maar we hebben eindeloos gehad maar we hebben ze aan de kinderen meegegeven oh, oh, oh, oh. of nee die kinderen hebben ze gewoon gestolen oh, die hebben ze gewoon die meegenomen wel. Ja, ja. Ja. Ja, dat ging ook zo... vaak zo hè, dat kinderen ja. nemen het ja. mee okay. maar die zijn zo gehecht allemaal... aan het dier en ja, dat, dat zie dat je ook uh, volwassenen zo gehecht aan het dier dat ja, als het dier iets overkomt uh, dat, dat, dat raakt jezelf heel hard ja. voor sommige mensen staat een huisdier Gelijk aan een kind. Uh, nou ja, daar zijn natuurlijk heel veel gradaties in. Maar wat je ziet is, uh, als je gewoon nog steeds onder druk gezet kunt worden, bijvoorbeeld jij bent gevlucht, maar je partner kan nog wel jou uh, per sms laten weten wat hij op dat moment met je dier aan het doen is. Nou, dat, dat zijn hele schrijnende situaties. Ja. Nou, dat rapport dat ligt er dus. Ja. Dat verband blijkt dus echt gewoon te bestaan. Ja. Dan is natuurlijk de vraag: wat nu? Nou, ik vind het uh, sowieso heel mooi, hè, dit, dit, dit uh, onderzoek. Ik weet niet of die uh, te zien is. Ja, via de webcam. Dit is het rapport wat uh, door Wendy Carnier uh, in samenwerking met Marie-José en de Slegers... die uh, werkzaam was bij de Universiteit van Utrecht, geschreven is. En um, ik denk dat hierin... Um, of ik, ik heb hierin gelezen de aanbevelingen en daar staan gewoon hele goede aanbevelingen ja, in om er iets mee te gaan doen. Ja. Het, het beste is om, om uh, als we iets willen gaan doen voor die dieren, want het was ook jouw eerste vraag, hè, kun je het dan niet gewoon meenemen, om goed te kijken naar goede voorbeelden uit het buitenland. In de VS uh, is al uh, onderzoek gedaan, uh, daar is uh, uh, safe haven voor pets is daar op gezet. Want deze dieren zijn vaak zelf ook getraumatiseerd. Hm. Doordat ze slachtoffer zijn geweest van geweld... kun je ze soms niet uh, regulier uh, in een asiel of in een pleeg? Dus als daar een goede plaatsen. opvang voor is, zegt u... is de drempel misschien om, ja. om te vertrekken ook. Ja. Maar kunnen bijvoorbeeld dierenartsen ook iets... want die, die dieren komen waarschijnlijk wel eens bij zo'n dierenarts... kunnen die dan ook iets, iets signaleren? Nou, Een andere opmerkelijke uitkomst was dat 88 procent van die huisdieren... onder jaarlijkse controle van de huisartsen staat. Dus uh, dat huisartsen absoluut deze huisdieren zien... Uh, soms zelfs ook huiselijk geweld vermoeden... maar eigenlijk heel weinig kennis hebben over hoe ga je dan verder kijken dan alleen dierenmishandeling. Ja. Dus ja, wij hopen ook dat dit onderzoek zal leiden tot kennisuitwisseling. Tussen betekent... huiselijk geweld en dierenmishandeling. Ja, want zo'n dierenarts kan misschien wel vermoeden, nou ja, misschien dat die mevrouw af en toe wel eens een tik krijgt. Maar die ja. heeft dan niet nu op dit moment de instrumenten maar om dat te bespreken. Terwijl die er wel zijn. Er zijn zeker in de maatschappelijke hoek heel veel manieren al. Uh, om andere de meldcode huiselijk geweld, die er binnenkort aankomt. Uh, protocollen ontwikkeld waarop je dat heel, op een hele goede manier kunt doen. Ja, wij hopen dat die deskundigheid ook uh, ja, als een soort olievlek wat, uh, wat breder wordt. Ja. We hadden er ook niet voor in het onderzoek. Uh, het verschijnsel dat het slachtoffer het dier een schop gaf. Ja, er is naar gevraagd. Maar de vrouwen ja. geven zelf aan niet uh, het dier mishandeld te hebben. Nee, nee. En ik ben natuurlijk niet de onderzoeker. Nee, nee, uh, dus ik nee, kan nee. daar misschien Want wat over zeggen. Want dat is een, een niet onbekend verschijnsel. Misschien hè, moeten we dat, het AD uh, erop zetten dat die dat, even gaan bellen. Ja, dat nee. je frustratie uitleeft op die. dier. Ja, ja, ja, ja, nee, precies. Ja. Dat is, en dat, meestal gaat dat in vrij goedmoedige zin. Maar ik bedoel, ja. dan geef je het door. Het ja. is bij ja. kinderen niet onbekend gedrag. Dat ze hun lievelingspoes ineens toch een schop geven. Omdat ze zelf gefrustreerd zijn. En dan maken ze daarna weer goed natuurlijk met de poes. Het is hier niet onbekend maar wat we wel weten is dat geweld vaak een manier van communiceren is in een gezin. En wat je ook ziet is als kinderen van hun ouders zien dat dat een manier van communiceren is, dat ja. geweld, dat ze op zelf ook uh, dat no, geweld kunnen gaan gebruiken. Dat Omdat ze zichzelf... domweg geen ander voorbeeld hebben. Ja. Op zichzelf is het ook weer niet heel onlogisch. Als je de grens over bent dat je partner slaat, is het ook niet raar dat je die slaat, ja. toch? Dus nee. in die zin is het niet heel verrassend. Ik, ik vind het niet verrassend, maar ik ben wel blij dat we het nu ook gewoon aan kunnen tonen. Ja. Dat we niet meer praten over we denken dat, ja. maar dat we echt kunnen zeggen ja, het blijkt uit dit onderzoek ja. dat het het geval is. En de dierenpolitiek die we sinds kort hebben, kan ja. die nog iets betekenen? Ja. Nou ja, ook weer gaat het om die verbanden, denk ik. We zien in Twente een heel mooi voorbeeld van dierenpolitie. die nauw samenwerkt met politie. actief op het gebied van huiselijk geweld. En ik denk als je die uitwisseling gaat versterken. dat je daar zeker winst uit kunt halen. Okay. Dank voor uw komst, ja. dat zeg ik ook tegen Jannik. Maa Geertje. Fijn dat jullie er waren, sterkte met alles. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur. Daarna gaan we praten met iemand die normaal gesproken nooit met journalisten praat. Dat is Juri Kivits, nee. Feyenoord-hooligan. En als hooligan beschouwt hij journalisten me meestal als vijanden. Maar hij heeft een boek geschreven over zijn ervaringen. En daar komt hij zo over praten. Nu is het nieuws van drie uur. Graag tot zo.